Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben vannacht ingestemd met een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren van vier dagen. Israël laat erbij 150 Palestijnse gevangenen gaan. Hamas laat daarop 50 gegijzelde Israëlische vrouwen en kinderen vrij. Israël is bereid om het bestand te verlengen als Hamas meer gegijzelden laat gaan. De komende dag wordt bekend wanneer de afgesproken gevechtspauze ingaat. In het laatste verkiezingsdebat hebben de lijsttrekkers van de grootste partijen geprobeerd de vele nog zwevende kiezers naar zich toe te trekken. In het debat haalde GroenLinks-PVDA-leider Timmermans veel uit naar VVD-leider Yassil Gus. Hij verweet dat de partij geen verantwoordelijkheid neemt voor de schandalen rond de toeslagen en de gaswinning. PVV-leider Wilders zocht juist verbinding. Hij benadrukte dat als zijn partij de grootste wordt, hij premier wil zijn voor alle Nederlanders, ongeacht hun geloof of achtergrond. Vlak voor het debat werd de laatste peilingwijzer bekend. Daaruit blijkt dat drie partijen nog kans maken om vandaag de grootste te worden. De VVD, PVV en GroenLinks-PVDA ontlopen elkaar niet veel. En bij de stembureaus die als eerste opengingen zijn aan het begin van de nacht ruim 250 stemmen uitgebracht. In Zwolle en Castricum konden de eerste kiezers al middernacht hun stem uitbrengen. De meeste stembureaus gaan straks om half acht open. Uiterlijk om negen uur vanavond gaan alle stembureaus dicht. De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Brazilië is vanocht begonnen met vechtpartijen op de tribune. Daarbij werden onder meer stadionstoeltjes naar de politie gegooid. Nadat de rust terugkeerde kon er weer gespeeld worden. Argentinië won uiteindelijk met 1-0. Het Nederlands elftal heeft in de kwalificatiewedstrijd voor het EK met 6-0 gewonnen van Gibraltar. Oranje is sowieso al door door de overwinning op Ierland afgelopen zaterdag.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 Touch my The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 Welke stijger klonken weer van al die jeruzalem ratel van machines doen, klonk in de confectie een mooi meisjeskoel Droomend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwaarsteen. Hilfers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijver klonk het meer. Van Pallias of Jeruzalem. Hilvers en Riedel stonden nog meer. Maar ieder al zijn eigen stem. Op elke stijver klonk het meer. Van Pallias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 Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben vannacht ingestemd... met een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren van minstens vier dagen. Ook komt er een uitruil van gevangenen en gijzelaars. Aan het begin van de nacht hebben zo'n 250 mensen gestemd... voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om middernacht gingen twee stembureaus in Zwolle en Castricum open... Om half acht zijn de reguliere stembureaus geopend. Tot negen uur vanavond kan er gestemd worden. En uit de laatste peilingen blijkt dat drie partijen kans maken om de grootste te worden. De, P de VVD, PVV en GroenLinks-PVDA ontlopen elkaar niet veel. En het weer vandaag is het koud maar droog. Zo af en toe breekt de zon wat door. Morgen wordt het een stuk warmer, maar wel met kans op regen.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 Ik ben nergens zonder jou. Drie, twee, één, nou. Dan Here are the lizards.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 Love you, baby